8 uur, jobboot met het NOS-journaal. Syrië zegt bereid te zijn zijn chemische wapens onder internationaal toezicht te stellen, zoals Rusland vandaag heeft voorgesteld. Daarna zouden ze snel moeten worden ontmanteld. Het Russische voorstel kwam vandaag na overleg in Moskou tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Syrische ambtgenoot Mualem. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ernstige twijfels bij het Russische voorstel om Syrië zijn chemische wapens te laten inleveren. Maar de Amerikanen gaan er wel kritisch naar kijken. De Britse premier Cameron vindt dat het voorstel een kans moet krijgen, maar het mag geen afleidingsmanoeuvre zijn. Het vrije Syrische leger denkt dat president Assad er alleen maar tijd mee wil kopen.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 Daarom deze maand gesprekken met mensen met liefde voor het onderwijs. Met Margreet Rijntjes. Ja, en vanavond leren en lesgeven op hoge leeftijd. Want uh, niet alleen jongeren zitten nu in de collegebanken, ook mensen die veel ouder zijn. Hier tegenover mij zit Emeritus Hoogleraar Neurologie Jan Minderhout. Goedenavond. Goedenavond. 81 jaar oud, maar liefst. Yes. En uh, u geeft les aan die ouderen op de, de HOVO, de Hogeschool voor Ouderen in Groningen. Hoger Onderwijs voor Ouderen. Hoger Onderwijs voor Ouderen. Hovo. Hovo. Hovo. Ja. U heeft hem maar gelijk. Uw hersens die werken nog goed, hè? Ja, dat gaat goed. <laughs> Hoe oud zijn de mensen in uw, zaal, in uw collegezaal? Uh, het varieert, maar het, zeggen, uh, het begint denk ik bij 65. Maar er zijn soms jongeren. Ja. Wat die, waarom die komen, weet ik niet helemaal. Maar ze zijn er wel. Ja. Ik denk dat ze het leuk vinden. En uh, de, ja... Dan loopt het door tot, tot 85, 90, misschien wel een keer. Dus dat, uh, iedereen die gepensioneerd is, bij die mag wijze van spreken, Die ja, Of die gaat er naartoe. Ja. Dat uh, iedereen mag komen. Dus. Want deze serie gaat over liefde voor onderwijs. Uh, ja. U heeft liefde voor het onderwijs? Ja, dat kan ik wel aan. Dat ja. is geen probleem. Want wat is het mooie aan uw vak? Om onderwijs te geven? Ja. Uh, het is een. een, een uitdaging om, om dingen zo uit te leggen dat een ander het begrijpt en er wat mee kan doen. Dus het is een soort uh, overdracht van kennis, die, die, waarvan ik het een, een beetje een uitdaging vind om het goed te doen. Dus uh, als het niet goed is ben ik echt teleurgesteld. Ja, en wat gebeurt er dan als u teleurgesteld bent? Nou, dan doe ik de volgende keer beter. Ja, gaat u dan thuis proberen om het anders aan ja, te pakken? Ja, ja. Ja? ja, ja. Nou, er zijn Hoe dan wel... bijvoorbeeld? Nou, er, we zeggen soms dan maak ik het te moeilijk. Dat is een van de problemen. En dan merk ik aan mensen dat ze het wel leuk vinden om te horen... maar eigenlijk er niks mee kunnen. Dat ze het niet vatten? Dat ze het niet, ja, niet mee naar huis nemen, om zo te zeggen. Ja. En waar ziet u dat dan aan? Dat denkt, uh, aan, nee. aan hun reacties, dan kreeg ik geen, geen tegenwerpingen. nee. Die moet ik wel hebben, een beetje glazige ogen. Glazige ogen. Ik heb, zeg, dat zal wel. Ja, en, en want dat, ziet u het, inderdaad, als, het, ja, als, ik, het, zie, ja, als dat, het kwartje valt, wel, ziet u dat? Ja, dan dat ook? zie ik ook. Want dan reageert men. En zeker uh, de onderwerpen die ik leuk vind, en die ook in mijn, mijn cursussen voorkomen, zijn een uitdagend onderwerp. Noem eens een onderwerp wat u zelf altijd denkt. Ah, yes, daar zijn we weer aan toe. Nou, als de bekende hersenonderwerpen van deze tijd, van wie ben ik? daar ben ik voor iets. Ja, de Jan Zwaap, Hoe heet de, die? De, Swapen, de Swapen, Dik Zwaapproblemen. De Dik Zwaap, precies. Die, zo ja, en, en, en, en, en Van Lommel en al die mensen hebben heel mooi boeken geschreven. Mm -hmm. En daar zit een, een, een gigantische hoeveelheid problemen in. Die zegt, ja, is dat nou zo? Of is het anders? Mm -hmm. En hoe begrijp ik dat? En, en hoe zit dat in elkaar? Ja, heeft u daar een antwoord op eigenlijk? En, nou, op dat moment wel. Maar later denk ik van, ik weet niet zeker of het zo was. Nee. Het is oh. ook het momentopname. Nou is het zo dat wij een, uh, een max-opiniepanel hebben. Um, en die hebben wij vragen voorgelegd, juist over studeren op oudere leeftijd. Nou, één op de drie mensen van boven de veertig, die um, ga nog een opleiding volgen. Uh, en meestal doen ze dat uit interesse. Ja, ik ben gepensioneerd en dan wil ik eigenlijk niet zoveel meer bereiken. Ik doe het voornamelijk omdat uh, interessante onderwerpen zijn. Niks meer bereiken? Nou, ik kan me voorstellen dat je het zo zegt... nou, mijn, mijn zakelijke leven of mijn financiële leven... is wel uh, op het niveau gekomen waar ik blij mee ben. Mm -hmm. En nu wil ik echt leuke dingen meegaan maken. Ja, want dat, is, dat merkt u, dat mensen dat inderdaad doen. Ja. Uh, omdat ze he, bij die uh, HOVO kunnen ze dus van alles doen... behalve neurologie kunnen ze ook uh, Engelse taal en letterkunde. Oh ja, dat is een heel uitgebreid programma. Is het een, een soort open universiteit eigenlijk, zonder nou, examen? Nou, eigenlijk wel. Het is, uh, het is een... Uh, een stichting die uh, deze cursus organiseert... in, in drie sessies, in het uh, voorjaar, in de zomer en in het najaar. Mm -hmm. En daar kunnen mensen gewoon op inschrijven. Ja. En het model van uh, de cursussen is wat vroeger keuzeonderwijs uh, genoemd werd. Dat is ergens in de jaren zeventig is dat begonnen. En dat hebben we in Groningen ook gedaan. Dat we gewoon gezegd hebben, nou, er zijn een heleboel docenten, hoogleraren, uh, knappe mensen die graag hun ei kwijt willen. Die willen gewoon over zichzelf vertellen wat ze leuk vinden. Ja, zoals u. Zoals ik, maar, maar ook andere mensen. En toen hebben we gewoon gezegd... nou, dan maken we, met die mensen maken we een soort, een soort markt... en de studenten kunnen kopen. Die kunnen kiezen, en moeten, ja. moeten iets kiezen... Uh, maar die kunnen kiezen wat ze leuk vinden. Ja. Dus en, dan heb je, en dat klikt geweldig, want dan heb je geïnteresseerde docenten en geïnteresseerde docenten bij elkaar. Nou, dat is eigenlijk dit ook. En geïnteresseerde leerlingen ook bij elkaar. Ja, ja. ja, ja. ja. En zitten, weleens, zitten ze wel eens, zoals normaal in de collegebanken... zitten studenten wel eens te keten, niet te luisteren... een beetje met z'n tweeën, hup, de pub? Gebeurt, nee, nee, nee, nee, gebeurt dat? Nee, dus dat gebeurt dus niet. Nee, dat, dat gebeurt dan niet. Want ze zijn echt geïnteresseerd in het onderwerp. Ja. Nou is het uit dat opiniepanel blijkt dat vrouwen, vooral vrouwen... Um, Aangeven dat ze gaan studeren, juist nu, als ze ouder zijn, omdat ze het vroeger niet mochten. Heeft u daar ook iets voor? Krijgt u dat ook in nieuwe colleges aan? Nou ja, ja ik ken er wel een paar. Die, die dat, en, dat mochten is een, is een rekbaar begrip hoor. Dat is nooit verboden, maar het werd niet makkelijk gemaakt. Nee, het was gewoon dan eigenlijk. En, en de huishoudschool ging voor de universiteit, om zo te zeggen. Ja, precies. Ja. En, en, dus ik kan me heel goed voorstellen dat een aantal vrouwen op wat oudere leeftijd zeggen... ja, ik, ik ben wel tekort gekomen. Mm -hmm. En dat is in Nederland niet zo erg, maar elders is het nog veel erger. Dus. Ja. En dat ze achtergesteld zijn in de faciliteiten die ze krijgen. Nou, is het zo dat dus in uw klas, in uw collegezaal... zitten, euh, nou, laten we zeggen, 65-plussers, maar ook veel ouderen... Ja. zijn er ook wel eens momenten dat er inderdaad opeens niemand meer, niet meer is? Iemand is gewoon gestorven ondertussen emotionele momenten, juist omdat het hè, opeens blijkt iemand ziek te zijn... of, of dat soort dingen? Ik kan me niet zo herinneren. Nee, maar, maar het kan natuurlijk theoretisch heel goed. Want heeft u wel echt contact met die studenten? Uh, ja, ja. Dan, uh, probeer toch eigenlijk gewoon... Uh, geen, geen cursus echt catredaad te geven. Dus een boek voorlezen is natuurlijk waardeloos. Je moet iets vertellen... En dan wil ik graag dat zij erop reageren. Mm -hmm. Met... Dus wat bijvoorbeeld? Vertel eens iets wat, wat, waarvan u dan wil... dat de studenten, hè, de ouderen, reageren. Nou ja, dus zo'n bekend onderwerp is, is van, van hebben wij een vrije wil. Nou, een bekend onderwerp wat, wat de laatste tijd echt goed gedaan heeft... om zo te zeggen. Ja. Uh, dan kan ik daar best vertellen wat ik ervan vind. Nou, ik wil het eigenlijk zo vertellen... dat zij een andere mening hebben... U wilt erover filosofie. Ik vragen. wil erover denken, ik wil erover kunnen praten. En dan leg ik wel uit waarom ik erover denk. Ja, en dan heb ik wel een voorsprong, omdat ik een stuk kennis heb. Ja. Maar, Want wij hopen dan dat u als neuroloog ons gaat vertellen hoe het ziet. Ja, nou, dat, daar heb ik, dat kan ik wel. Alleen dat is een momentopname. Ik, ik, ik heb gemerkt dat ik in de, nou, in de acht jaar dat, dat ik dit nou doe... Eh, ik zou niet meer durven vertellen wat ik toen mee begon... Ik weet nou een heel stuk meer, en er is ook meer ontstaan. Want wat zei u toen, en durft u nu niet meer? Nou, omdat ik denk dat het niet waar was. He? Alleen toen was de algemene mening, zo, is het, zo zit het in elkaar. Ja, toen dacht u dat het wel waar was. Toen dachten we dat het wel waar was. Ja. Maar intussen is de tijd voortgeschreden, en zijn er nieuwe inzichten gekomen. En ik zou het nu heel anders vertellen. Ja. Want nu zou u zeggen dat we geen vrijwil hebben? Eh... Uh, nou, wij, wij, wij hebben wel een vrije wil. Maar je moet het onderscheiden in waarover heb je een vrije wil. Mm -hmm. He, ik bedoel over, over spontane uitbarstingen. Nou, dat kan wel eens geen vrije wil zijn. Maar als ik bedenk dat ik over twee jaar naar China wil... dan is dat toch voor de 95% mijn vrije wil. Ja. Waarom bent u op laten lezen? Want u, bent, hey, u heeft een enorme carrière achter de rug. U heeft gewoon neurologie gegeven aan de universiteit. En nu gaat u bij de HOVO aan ouderen lesgeven aan mensen die gewoon geen examens willen doen. Sterker nog, ze willen helemaal geen dokter worden. Nee, nee. gewoon voor de lol. Ja. Waarom bent u dat gaan doen? Ik heb het ook. Dat, dat onderwijs aan de, aan de studenten vroeger deed ik ook voor de lol. Ik, ik moest het wel tot, tot mijn vak. En, en, en het was een verplichting om zoveel uur colleges te draaien enzovoort. Maar ik heb het heel leuk gevonden. En juist omdat ik het leuk gevonden heb... Eh, heb ik bedacht dat het ook leuk is om het later weer te doen. Eh, het enige wat het verschil is met vroeger... Eh, neurologie is een vak wat gaat over ziekten van de zenuwcel. En dit, wat ik nu doe gaat per se, of 90 procent, niet over ziekten. Maar over hoe het normaal bij mensen werkt en bij dieren werkt. En, en dat, dat is eigenlijk eens... nog een stapje interessanter dan al die ziekten. Dat vond u eigenlijk wel eens prettig voor de verandering? Ja. Ja? ja. ja? Ja, was het fijn om dat achter u te kunnen laten, al die ellende van die zieke hersenen? Nou ja, er zijn een aantal. Er zijn heel interessante ziekten. Dat moet ik gewoon als dokter zeggen. is zo. Welke vindt u boeiend? Eh, nou, de hele multiple probleem is, is een, een heel boeiend probleem nog steeds. En alle, alle, alle kankers zijn. Theoretisch gezien hele boeiende problemen. Mm -hmm. ja. uh, maar daar vind ik het niet echt leuk om steeds maar over te praten. Nee, en daar gaat het nu niet over. Nee, het gaat nu over uh, hoe, hoe je een topatleet kunt worden, bij wijze van spreken. met je hersenen. Hoe je, hoe je een, een top schaker kunt zijn. Dat leert u die vijf, uh, zes uh, daar, daar probeer ik te vertellen hoe dat gaat in je hoofd. Ja, hoe gaat dat dan? Uh, nou, een van de belangrijke dingen is dat schakers. Uh, die maken extreem gebruik van, van modellen. Van, van, van het zien van structuren. Uh, uh, er zijn experimenten gedaan met schakers. En jonge schakers die pas kwamen kijken. En, en heel ervaren uh, grootmeesters. Mm -hmm. En dan blijkt dat die grootmeesters. die hebben zo'n zo zo bord met al die stukken. in een zekere fase van ons spel als één geheel in de picture. En ze kunnen ook de individuele stukken wel neerzetten... maar ze zien het als één geheel. Terwijl beginnen, die denken, maar zat dat, dat? Die, moet, die moeten al, al, die, al, die, al die 24 stukken onderhouden. Dus kortom, hoe ouder de hersenen, hoe getrainder... en ja. dat is dus bij een schaker weer juist heel mooi. Ja. Het is bij iedereen zo. Wij, wij, wij, wij leren, le, uh, leren, wij leren uh, modellen zien... En dan zijn we slim aan het worden. Uh, maar bij de schaken is het nog veel erger. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, en deze hele maand, de maand september dus, want iedereen gaat weer naar school en naar college. Uh, hebben we het hier bij Max over onderwijs. Vanavond leren en lesgeven op uh, latere leeftijd. Ik zit hier tegenover Jan Minderhout, emeritus hoogleraar Neurologie. Uh, en meneer Minderhout, u kent vast dit Max-programma. Uh, wellicht ook niet, maar waarschijnlijk wel, de Max Geheugentrainer. Goedemorgen, dames en heren. Vandaag traint Guus de Groot, 69 jaar oud, zijn geheugen. Hij woont in Zaltbommel, is getrouwd met Vlasta... en een van zijn hobby's is vioolspelen. Welkom bij de Max Geheugentrainer. Het idee daarachter hè, is onze hersens fit houden. He, inderdaad, is dat zinvol? Uh... Nou, het is zinvol. Als je er, uh, als je er iets meer doen wilt, dan is dat zeker belangrijk. Je moet het net zo als, als met sport, hoor je te trainen en te oefenen en dergelijke en mm. dat geldt voor je hersen precies net zo. Ja, je moet ze fit houden. Je moet ze fit houden en je moet ze bereid houden... om tot actie te komen als mm -hmm. het nodig is. En ze niet laten indutten en dergelijke Nee, Want als u nou vergelijkt he, dat wat u les gaf aan studenten... gewoon twintigers en nu aan die 65-plussers... U zei net over die schakers, dat ze eigenlijk verder zijn. In, hè, dat ze op een bepaalde manier dat kunnen, ja, dat schaken. Ja. Uh, maar hoe zit dat in het algemeen? Want die studenten, studenten bij u in de klas... leren die heel anders weer dan de studenten vroeger, die jaar? Uh, ja, dat denk ik wel. Maar het, het onderwerp is ook anders natuurlijk. Maar ik heb vroeger ook met de, de, de medische studenten en je feiten... Uh, dezelfde dingen een beetje gedaan... Dus ook gegevens leveren. En laat eens even zien hoe je dat oplost. Mm -hmm. Maar is het zo dat... Uh, ik hoor altijd alleen maar dat je hersens uh, minder worden. Ik bedoel, er is ja. niet voor niks die geheugentrainer. Namelijk, het gaat allemaal achteruit. We ja. moeten het fit houden. Ja. Dus maar dan denk ik, u moet uw werkwijze daarop aanpassen. Ja, maar dat is ook, dat is ook wat, wat, wat, denk ik, op oudere leeftijd heel belangrijk is. Dat je realiseert dat je geen tien jaar meer bent en geen twintig jaar meer bent. Want en, wat gebeurt er dan als je nou, niet meer tien of twaalf... Nou, uh, we worden geboren met een ontiegelijke miljarden zenuwcellen. En daar gaan elk jaar, elke dag, gaan er een heel verloren. Mm -hmm. En uh, die zenuwcellen die, die zijn ook zo dat als je ze niet gebruikt... dan worden ze opgeruimd. Dus je moet ze gebruiken, je moet ze bezighouden. Ja. En als ze bezig bezighouden, dan maken ze verbindingen met elkaar. maken ze een netwerk. En net zoals Facebook of wat dan ook. Hm. Uh, en uh, dan zijn er twee curven. De ene curve is van veel cellen jong naar veel minder cellen als je oud bent. Met weinig verbindingen in het begin en veel verbindingen later. Dus dan, dat geeft dan eigenlijk dat, je, dat iemand zo tussen 30 en 40 jaar op zijn, op zijn top is. Oh ja, dan. Uh... Ja, dan, dan zijn we op het scherpst? Dan, dan zijn er nog niet al te veel cellen verloren. En dan zijn er juist een heleboel verbindingen al gemaakt. Ja. Want hoe verklaart u dat dan wat u net vertelde over die schakers? Die, hè, die kunnen dus meer dan hun jonge collega's. Ja. Dat komt omdat er meer verbindingen juist op dat ja, specifieke ja, gebiedje ja, zijn? Ja, ja, ja, het is ook heel vaak zo. En dat, ik ken ze er te weinig tevoren om het helemaal hard te zeggen. Maar ik denk als je zo'n zo kunst van schaken goed in de vingers hebt dan gaat er een heel groot stuk van je hersenen daarmee bezig. En dan uh, ben je niet iemand die een, een boodschappenbriefje uit zijn hoofd leert. Omdat al die cellen bezet zijn met dat kunststuk van dat schaken. En is dat ook zo, of denkt u ja, dat? nee, dat is zo. Dat is zo. Want uh, je <kwijnt> kan ook weer uh, leren, trucjes leren... om uiteindelijk zo'n boodschappenlijstje uit tuurlijk, je hoofd te doen. tuurlijk. He, dat je, je dat, visualiseert, oké, okay, we gaan eten. En wat eten we? eten brood met, uh, met jam. En dan willen we dat en dat bij drinken. En dan uh, moeten we ook nog een aantal ja. andere dingen kopen. En dan voorzien je daar weer een soort ezelsbruggetje bij. Dat is zo. Maar het extreme van dit voorbeeld... en dat is een afwijkend voorbeeld... Uh, zijn, zijn wat wij noemen de idioten. Maar uh, in, in het buitenland noemen ze juist de savant. Uh, dus de wijzen. Dat zijn rekenidioten of taalidioten. Ja, en er zijn meestal mensen met een afwijkend stuk hersenen... met een heleboel cellen, maar die weinig verbindingen hebben. En die kunnen een boek in een, in een kwartier uit hun hoofd leren. Maar ze weten niet waar het over gaat. Maar ze weten wel algebladzijden uit hun hoofd... en alle letters aan alles, woorden te vinden en dergelijke dingen. Dus er zijn echt mensen die een, een zekere capaciteit hebben... om al die cellen te gebruiken... En dat zijn meestal mensen die dus in de maatschappij... met twee linkerhanden op zijn best gezegd staan. Want die hebben uiteindelijk de, de inhoud van het boek niet te, de, tot zich door nee, laten dringen? Nee, nee. Die, die, daar is geen ruimte voor, maar ze kunnen wel alles onthouden. Dus ze hebben inderdaad eh, een geheugen van zo'n boek bijvoorbeeld... Wat, wat er op pagina 251 staat op de derde regel, dat weten ze. Ja. Want, als ik, want ik vroeg net aan u, hoe zit dat? Moet u uw werkwijze aanpassen aan die 65-jarigen? Moet ja. u inderdaad uh, op een andere manier gebruik maken van... juist wel of niet powerpoints, of juist wel een verhaal? Ik, of... ik, uh, ik, maar Dat heb ik altijd wel gedaan, maar nu nog meer, denk ik. Ik maak heel veel gebruik van PowerPoint. Dus ik maak geweldig veel plaatjes. En als de auteursrechten daar geen probleem tegen hebben... dan geef ik zelf de cursisten van tevoren alle plaatjes die ik ga vertonen zodat... Zo van, kijk er maar eens naar, dan ben je een beetje bekend met die dingen. En als je wilt, kun je nog wat opzoeken in Google of wat dan ook. Ja. En is het zo dat als u uh, 65-plussers of 40-plussers of wat dan ook... dus na 40 jaar uh, zoiets laat zien, hè, die plaatjes, hier ga ik het over hebben... gebeurt er dan al iets in mijn ja, hersens? Ja, ja, wordt het al ja, geactiveerd? Het, het wordt al geprimed, heet het. het Ge Primen. Ja. Uh, dat, dat is redelijk onbewust iets opnemen en dan later aha zeggen. Ja. En dat werkt. Ja. Dus dat bij een... wat bijvoorbeeld gebeurt dat? dat je denkt, uh, oh. Nou, Dat gebeurt met een heleboel dingen die wij zien. En die wel onze aandacht trekken. Maar waar we niks mee doen. En als dat nog een keer gebeurt. Dan hebben we de beleving van dat heb ik al eerder gezien. Maar ik weet niet meer waar. Ja. Ik Noem ook... eens een voorbeeld waar u, denkt, u wel eens bij uzelf ook bewust bent dat dat gebeurt. Uh, nou ja, als je, als je, als je iets, iets vervelends ervaart. Uh, uh, je rijdt langs een ongeval. En, en daar staan twee ambulances bij. Mm -hmm. En, en laat eens hier dat plaatje. Nou, dan ken je dat gewoon. Zonder dat je daar nog naar gekeken hebt of het bewust hebt waargenomen. Mm -hmm. En zo, zo krijgen we een heleboel indrukken. Gewoon in het dagelijks leven. Waar we grotendeels niks mee doen. Maar sommige dingen blijven toch hangen. Ja. En dat is pruimen. Dus die. die die zijn in je hoofd al opgeslagen zonder dat je dat in de gaten hebt. En moet u voor het lesgeven aan uw studenten uh, ook zelf bijgespijkerd worden? Nieuwe, ja, ja. u zei net, ja, wat ik uh, ja, een ik... aantal jaar geleden beweerde... durf ik nu niet meer te beweren. <laughs> nee, ik spijk mezelf. Uh, ik, uh, als emeritus heb ik nog steeds, en de anderen ook... het recht om in de, in de universiteitsbibliotheek... Uh, tijdschriften te lezen enzovoort. Ja, en daar zit u dan tussen die broekjes... Uh, dat zou kunnen. Ik, alleen, ik doe het thuis, gewoon oh. via internet. Okay. Maar dat kan ook. Ja. <laughs> maar ik kan ook daar zitten. <laughs> en, uh, dus dus ik, ik screen een heleboel tijdschriften. Op wat is er nou nieuw in dit gebied? En merkt u ook bij uzelf, hè, u bent zich enorm bewust van onze hersenen, uw eigen hersenen, neem ik aan ook. Ja, denk wel. Uh, Dat het anders is geworden? Oh ja. ja, ja. Wat, wat merkt u? Nou, uh, een voorbeeld is. is uh, toen ik begon, en dat verhaal heb ik ook verteld... en dat verhaal van meneer Damasio... dat is een neuropsycholoog of een neuroloog uit, uit Amerika... heeft een aantal mooie boeken geschreven over Descartes enzovoort. En die, die gaat heel erg uit van de hiërarchie. Dus, dus er zijn eenvoudige uh, mechanismen in je hersenen... en dan komt er een stapje bij en een stapje bij... en nog een stapje bovenop en dan wordt het steeds mooier gemaakt. Mm -hmm. Nou... Dat is een heel hiërarchisch verhaal. Uh, heel recent is het, uh, zijn er veel meer publicaties gekomen... dat je hersenen een netwerk zijn. Uh, en, en dan denk ik even naar Facebook of wat dan ook. Uh, ja. Dus waar, waar een heel groot netwerk waarin niets gebeurt. Ja? En daar is de hiërarchie is niet zo belangrijk meer. Dat netwerk is belangrijk. Nou, nou vertel je dezelfde dingen op twee verschillende manieren. Mm -hmm. En uh, ik wil niet zeggen dat de eerste van Damasio onwaar is... maar er is een veel beter voorbeeld en dat zijn die netwerken. Ja. En in zo'n netwerk, daar komen hubs en hubs zijn de vips van onze maatschappij... die, die in zo'n netwerk allemaal verbinding hebben. Mm -hmm. En er zijn ook hele geïsoleerde stukken hersenen, ja. die, die heel weinig verbinding hebben. En merkt u dat u soms denkt, oh wacht eens eventjes... dat, is dan bij mij effe, dat loopt even niet meer zo goed, sinds ik wat ouder ben geworden? Uh, ja, ja nee, ik, ik ben net zo goed ouder geworden als een ander iemand. En mijn, mijn denkvermogen is, is minder scherp. En ik moet er meer voor doen. En wat moet u meer doen? Wat doet u dan uh, lezen en, en stukken en vrij moeilijke stukken soms in de literatuur uh, herlezen ja in plaats van één keer drie keer lezen uh, ja ik moest, ja. nou hoorde ik u al twee keer het hebben over Facebook ja stomme is dat, bent u daar op? U nee, er... nee ik neem het niet nee nou, hou ik helemaal niet van maar het is wel een voorbeeld van een netwerk ja, nee, ik dacht... Hè, uh... Nee, nee, ik, ik, ik hou niet van die dingen, maar dat is even wat anders. Maar ja. onze hersenen zijn wel zo. Ja, want als we het hebben over de toekomst van leren... Daar zijn we zijn natuurlijk ja. met z'n allen enorm ja. bezig... ook met of onze leerlingen op de, middel... de lagere school, middelbare school... ook iPads moeten krijgen. Hè? Uh, heeft u daar als kenner van onze hersenen een mening over? Is het goed voor onze hersenen of niet? Uh, allebei. Uh, ik, ik denk dat het een middel is geen doel. Het doel is om dingen te begrijpen. Mm -hmm. ja, en dat, dat leer je niet van Facebook. En ook niet van een digitale onderwerp. Dat leer je om er zelf over na te denken. En ik vind wel, dat vind ik het nadeel van digitale dingen, dat ze uh, uitnodigen tot, tot luiheid. Ja, je kunt alles krijgen. Je kunt alle gegevens kun je krijgen. Maar begrijpen van die gegevens is het tweede. Maar hoezo? Want als je het leest in een boek... Uh, in de openbare bibliotheek, in de studentenbibliotheek... De, hoe zeg je dat, universiteitsbibliotheek of via het internet... wat maakt dat uit dan? Dan word je toch niet... Nee, ja, alleen de, de, de grote hoeveelheid, de hoeveelheid is veel groter. Mm -hmm. En als je een boek leest, dan, dan zit er veel meer verband tussen de eenheden... dan, dan op een heleboel digitale uh, bestanden. En, uh, nou, dan laat ik een voorbeeld nemen... Uh, als iemand een, een, een ziekte heeft, of denkt te hebben, of wat dan ook. Dan gaat hij googlen. Dan gaat hij duizend gegevens van de ziekte opzoeken. En die schrijft hij allemaal op. Mm -hmm. Dat helpt hem natuurlijk niet ene moer. Want hij begrijpt er niks van. Nou, Maar het staat er heel vaak ook heel simpel, toch? Nou, ja. Te dan, simpel. Dan je. is het al uitgelegd. Ja, te, heel simpel. Maar er moet nog een vertaalsleutel bij. En die vertaalsleutel moet je nooit vergeten. En ik denk dat dat met de alle digitalisering heel makkelijk gaat. Dat je dat vergeet om te denken van, hoe zat dat nou? Ja. Kan ik en dan is het heel leuk, en dat gaat over mezelf... om dan te proberen om andere mensen uit te leggen hoe het in elkaar zit. Ja. En daarom geeft u les op de HOVO. Ja. Datzelfde Max Opiniepennen, wat ik net noemde. 57% daarvan, uh, 57 daarvan zegt uh, dat ze het andere mensen zouden aanraden... om oudere leeftijd te gaan, uh, extra weer te gaan... Les krijgen, studeren? Ja, ik denk dat het een hele... Nou, ik vind dat iemand die gepensioneerd is... die mag dingen doen die hij leuk vindt. Ja, en dan maakt het niet het uit, het uit of je het, het college haalt. Het moet ook niet iets opbrengen en, en wat dan ook. Nee, Je hoeft je, je, je examens moet het leuk niet te vinden. halen. Je moet nee. het leuk vinden. En volgens mij vindt u het in elk geval ontzettend leuk. Ik vind het leuk en ik denk dat andere mensen het ook leuk vinden. Ik wens u ontzettend veel succes... Ja. met het lesgeven op de HOVO in, uh, in Groningen. Dit uh, was uh, Jan Minderhout, emeritus hoogleraar neurologie, dus 81 jaar oud en uh, werkzaam nu aan uh, de HOVO in Groningen. Dit was hem, de uitzending van deze maandag van Twee Dingen van Max. Meer informatie en uh, terugluisteren van uitzendingen, uitzending, ook deze van vanavond... kan op onze site tweedingen.nl. Straks uh, BNN Today, Erik Korton. Nee, jouw hersens nee. nog een beetje borden? <laughs> ik mag het hopen. Ja, <laughs> het is al raars gemerkt. Nee, ik wil het zeggen. Mijn 44ste zou wel erg vroeg zijn. Nee, Inderdaad. jij zit een beetje je, op het hoogste punt. Van je, tussen je 30ste en je 40ste. Oh, nou ja. dat, dat, dat, dat, zal, dat zal ik eens tegenop gaan leven dan tegen dat hoog, hoogtepunt. Te beginnen vanavond met natuurlijk BNN Today. Met daarin... Uh, Syrië. Hoe kan het ook anders? Want ja, de spanning loopt op. Of loopt die nog steeds wel op? Want er schijnen ergens kleine openingetjes te ontstaan. Ik ga daar straks over praten met twee Syrische dames. We gaan het hebben over 3,1 miljoen kijkers die keken naar Boerzoek, Vrouw. Jazeker. En we gaan het hebben over uh, de, de aanmeldingen: 200.000 aanmeldingen voor een enkele reis naar Mars. Dat allemaal zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1.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 Minister Asje gaat onderzoeken in welke sectoren arbeidsmigranten uit Oost-Europa banen van Nederlanders overnemen. je is bang voor verdringing van werk op een oneerlijke manier. Nederland telt nu zo'n 300.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, terwijl 700.000 Nederlanders werkeloos zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Maandag 9 september, iets na half negen, een hele goede avond. Vanavond doet de Amerikaanse president een tv-marathon. Hij geeft aan zes tv-stations een interview over Syrië. En ook de Syrische president Assad heeft een interview gegeven. En wel aan Amerikaanse zenders CBS. Maar hoe is het dagelijks leven nu eigenlijk in Syrië? Dat hoor je straks na negen van twee Syriërs die hier aanschuiven. Ze hebben nog veel vrienden en familie in Syrië. We gaan met elkaar praten over hoe dat voelt en hoe dat gaat. De burgemeestersverkiezingen van dit weekend maken heel wat los in Moskou. Zometeen onze man daar in Rusland, Olaf Koens, onder andere. Uh, als je wil zien hoe dat er hier aan toe gaat, dan ga je even naar radio1.nl. En dan kijk je op het webcamknopje en die geef je dan een duw... en dan zie je ons nu zwaaien, want dat doen we namelijk. Nou en naast mij zit Mark Rostel, die zwaait vrolijk mee. Want gisteren, Mark, keken er ruim 3 miljoen mensen, 3,1 miljoen mensen... naar Boer zoekt Vrouw. Deze keer een internationale versie met boeren uit Canada, Tanzania en Bonaire. Uh, heb je genoten? Ik vond het eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk zeg ik Nee, je nee, nee, ja, omdat het natuurlijk. Het was een wat belegen concept. En die boeren die werden ook steeds gekker. En, en, en, en verlegener en idioter. Maar dit waren echt gewoon helden. Dit waren een soort Peter Stuyvesandachtige types. <laughs> en de mooiste vond ik een man in Tanzania. Die had 80 man voor zich werken. En die, nou, die regeerde over een half land. Dus dat zag er echt schitterend uit. Het was een leuke man. En die, uh, ja, die zocht gewoon een vrouw. Maar dit, dit waren geen stumpers waar uh, onze, onze Yvonne naartoe ging. Dit, dit, dit had niveau. We, dit had niveau. Waar gaan we er straks oh ja, eens uit Ja, ja je, je, <laughs> niet je lacht er weer. Je, je, je smaalt nee, erbij. Maar dat was echt heel goed. En het ik was ik vrouw... hoorde jou vanmorgen ook al iets over Drenthe zeggen. Dat ik dacht, oeh, die krijg je terug. Ja, ik kost, die heb ik al teruggekregen uh, we gaan er straks verder over praten. Recensies voor die paar Nederlanders die niet gekeken hebben. Uh, en een hoop fragmenten nemen we ook ja, even mee. Ja, leuk. Goed, je kunt ons natuurlijk volgen. En er is sport. Maar je kunt <lacht> ons ook volgen op Twitter <lacht> natuurlijk. En dat doe je dan. At uh, BNN Today. Of hashtag BNN Today. Wacht nou maar gewoon even Dion. Wat ja. de sport kan wachten. Of je gaat ja. naar Facebook. Dat is facebook.com slash BNN Today. En hier is zij voor de sport. Dio de Graaf. Dank <lacht> Zo. Oh, dat was een mooie aankondiging. Nog één keer. En daar is zij. Voor de sport. Port, Dione de Graaf. Goedenavond. Warren Bakil heeft de 16e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Franse wielrenner van Argos Shimano versloeg na 147 kilometer... de Colombiaan Rigoberto Urán in de sprint. De rit naar het ski Aramón Aramon Formigal met aankomst bergop. Dat was het. En dan sprinten. Voor Argos was het de tweede etappezege in deze Vuelta. Afgelopen vrijdag was Bakil ook al de snelste. De 21-jarige Fransman voelde zich heel goed vandaag. Was al eerder weggesprongen toen de Columbiaan bij kwam moest hij even herstellen en besloot hij dus te sprinten. Ook al was zijn tegenstander toch echt een renner van formaat. Today uh, I have a very very good leg. En ik attack. And after uh, I have seen uh, Uran uh, come to me, a little bit recovery en hij attack direct. Ik I like this sprint and Uran it's uh, it's not the shit rider, it's a very strong rider, but uh win uh, between uh, Uran it's uh is crazy. <laughs> gek op die man. Ik vind Goor hem momentje, eh? zo te gek. Zo'n jaren 50 hoofd. En ja. dan heet Warren van zijn voornaam. <laughs> ja, goed, en het goed, spreekt he? zo Engels. Wat een held. Geweldig. Monsieur Barkil, ja. onthoud de naam. Klassemensleider Vincenzo Nibali verspeelde hele dure seconden ten opzichte van de concurrentie. Chris Horner heeft nog maar 28 seconden achterstand. Alejandro Valverde staat derde op 1 minuut 14. Bouken Mollema eindigt in de achterhoede op ruim 13 minuten. Jong Oranje heeft een moeizame 1-0 overwinning geboekt op de levensverhaal uit Luxemburg. In Doedelange werd het 1-0... door een strafschop van Marco van Ginkel. De wedstrijd is onderdeel van het kwalificatietoernooi... voor het EK van 2015. De eerste kwalificatiewedstrijd werd afgelopen donderdag gespeeld. Een 4-0 zegen op Schotland... Dat was het, meer sport vanavond in Langs de Lijn. Ook de laatste nieuws rondom het Nederlands ik elftal. Dan ga je vooruit kijken naar morgenavond naar Andorra. Ah, uh, Andorra uit, altijd lastig. Ja, nee, het schijnt toch niet zo makkelijk te zijn, zegt de bondscoach. Ik weet niet of je afgelopen vrijdag hebt gekeken. <laughs> maar goed, Dionne, dankjewel. Alsjeblieft. Ach, we gaan een beetje dansen met Ingy Pop en, uh, en Kate Pearson en Candy. Het is rainy afternoon, 1990. Een big city. It's been 20 years, Candy, you were so fine. Zou het een heel klein beetje de Beauty and the Beast kunnen noemen... Iggy Pop samen met Kate Pearson en Candy. Radio 1, BNN Today. In Rusland vandaag veel ophef over de uitslag... van de burgemeestersverkiezingen in Moskou. Na de eerste ronde is de huidige burgemeester... Sergei Sobyanin herkozen. Maar de verliezer Navalny eh, eist een hertelling... vanwege vermoedens van fraude. Aanhangers van Navalny gaan op dit moment, of gingen vandaag de straat op om te demonstreren. Olaf Koens in Moskou, goedenavond. Ja, Hoe zijn die uh, protesten verlopen? Want ze zijn er wel geweest... maar is het uit de hand gelopen of rustig gebleven? Nou, dat is eigenlijk bijzonder. Het is heel erg rustig gebleven. Navalny nou, is eigenlijk uh, ja, toch een beetje de oppositieleider van de, van de straatprotesten heeft de afgelopen anderhalf, twee jaar heel veel Moscovite de straat op gekregen, Dat waren altijd enorme veldslagen met de politie. Uh, vanavond uh, uh, ja, was het eigenlijk een hele rustige, mooie bijeenkomst. Heel veel mensen. Uh, het hele plein is helemaal vol. En uh, ja, ze zeiden heel rustig, heel kalm van, wacht eens even. Die Stadjanin heeft dus met 51,3% de verkiezingen gewonnen. Ja. Dan heeft hij ze helemaal niet gewonnen. Wij hebben die verkiezingen gewonnen. Of er moet in ieder geval twee der ronde komen. Nou, er waren alleen speeches, uh, uh, maar uh, het was heel kalm, heel rustig en Moskou wil uh, simpelweg uh, uh, een nieuwe telronde en de tweede verkiezingen. Ik wou zeggen, er is best lang over gesteggeld over de percentages. Het ging dan inderdaad om meer dan 50 procent, die meerderheid, maar dat zou dan ook eigenlijk boven de 53 procent of de 56 procent moeten zijn, zelfs om iedere schijn van, van corruptie tegen te gaan. Hè? Maar het is dus op 51 nog iets blijven steken, begrijp ik. Het is op 51 en 37 honderdste blijven steken. En ja, dat gaat dus om 36.000 Moskou-fietsen, als ik het niet verkeerd heb. Nee. Ja, en dat, dat zegt nogal wat. Hè, want uh, kijk, de hele de, de campagne was dan wel uh, competitief, hè, deze verkiezingen. Maar het is natuurlijk lang niet eerlijk verlopen. Sabianen heeft niet meegedaan mee aan debatten. Er zijn allerlei kiesdistricten waar 100% van de, van de kiezers op Sabianen in stemmen. En uh, die Navalny had natuurlijk helemaal geen toegang uh, tot de staatsmedia. Die wordt niet getoond op televisie, et cetera, et cetera. Intimidatie. Geweld. Nou, uit de hele trucendoos van het Kremlin, Kremlin is opengegaan die verkiezingen. Ja. ja, en dan nog, uh, weten we, zitten de macht uh, maar 51% ja. te halen. Dat Ik is nogal schokkend. Ik wou net zeggen, je, je noemt de hele trucendoos van het Kremlin... en dat, dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat lijkt me nog best wel een, een, een operatie. En inderdaad, toch maar 51%. Wat doet dit voor de reputatie van nou ja, het Kremlin... maar ook vooral ook voor deze Sergej Sobjanin? Ja, twee dingen, hè. het doet dus iets uh, inderdaad uh, aan de reputatie van Sabjanin en maar ook aan die van Vladimir Poetin. Kijk, uh, Moskou heeft eigenlijk geen verkiezingen nodig. Uh, die Sergei Sobianin is simpelweg gewoon twee jaar geleden Aangewezen dat Poetin, nu ben jij burgemeester, En er is geen verkiezing bijgekomen. Maar dacht het Kremlin, weet je wat, we moeten, een soort, en we moeten in ieder geval de schijn van legitimiteit, legitimiteit moeten we opwerken. Uh, en dus hebben ze die verkiezingen drie maanden van tevoren ineens georganiseerd. En dan zijn ze een beetje vanuitgegaan met het idee van ja, die oppositie kan zich toch niet organiseren. En die krijgt gewoon ruzie met elkaar en dat wordt toch allemaal niks in zo'n korte tijd. Ja, dat hebben ze echt verkeerd gezien. Uh, die jongens en meisjes achter Navalny, dat zijn er echt vele duizenden, die hebben keihard Campagne gevoerd de afgelopen maand. Die daarvan is uh, bij 87 verschillende metrostations is te gaan staan op een zeepkistje. Gewoon deze praten uh, met, met zijn kiezers. En Sabiano is helemaal nooit naar buiten geweest. Heel bijzonder. En het, het, het, het, eigenlijk het allermooiste aan dit resultaat is. En wat de uitkomst ook is, of die stemmen nou moeten worden herteld of niet. Dat politiek weer bestaat in deze stad. Hè. dus als ik eerder zei, uh, burgemeesters werden altijd aangewezen. En mensen waren hartstikke apathisch uh, uh, wat politiek betreft. Nu gaat het om politiek. Iedereen is bezig te stemmen. Uh, overal heeft men het erover. Dus heel erg hard campagne gevoerd. Dat hebben we ook al lang niet meer gezien. Dus het is wat de uitkomst er ook mag zijn, uiteindelijk. Dus absoluut winst van Moskou. Dankjewel, Olaf. Vanuit Moskou. We zullen het in de gaten houden of er inderdaad een tweede ronde gaat komen. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ga iets heel bijzonders doen. Wij krijgen nog steeds elk jaar heel veel brieven van boeren die op zoek zijn naar de liefde. Maar. Heel veel van die brieven komen uit het buitenland. Er zijn heel wat Nederlandse boeren die in een ander land een bedrijf hebben opgebouwd. En ook dan breekt er wel eens iets. Nee, het is geen quiz van wie is deze stem. Het is wel duidelijk eigenlijk, want gisteren begon het nieuwe seizoen... van kijkcijferkanon Boer zoekt vrouw. Maar liefst 3,1 miljoen Nederlanders keken naar Yvonne Jaspers... want dat was de stem die u hoorde. En haar boeren, en die stond deze keer niet met haar kaplaar... in de Hollandse klei opgesteld, maar doet het deze keer op een exotisch... ja, op zijn exotisch, want ze cruiste een beetje de hele wereld over. Mark Koster. Ja. Mediamens. Mediamens. Mediamens. Ja, Boer zoekt vrouw gaat internationaal. Vertel eens even wat dat programma inhoudt. Nou, het is... Het is een verschil. Ze gaan niet tien boeren nu uh, door, door de provincies uh, vinden, maar vijf boeren van Heinde en Ver. Heinde en uh, Ver is wereldwijd. In, wereldwijd, echt mondiaal, de hele globe. En dat gaat van Afrika, Tanzania tot aan Canada en van Frankrijk tot aan, tot aan uh, Denemarken. En daar, uh, met die, die mensen daar, die hebben daar gigantische bedrijven... die daar soms al jaren wonen. Ja, die, zijn, die werken keihard, maar die hebben een beetje liefde nodig. <laughs> en, er zit ook, nou ja, je lacht, en er zit ook nog een, een, een dame op Bonaire, die heeft een geitenboerderij. Bi biologische geitenboerderij. Heerlijk. En dat is, zag er toch wel fantastisch uit. Dat is een leuke vrouw, 43 jaar. Zei, ja, als ik geen vrouw had, dan zou ik het wel weten. En ze zit daar, en, en, en, en, en Yvonne komt er dan langs... En die altijd, altijd iets tuinbroekachtigs. Maar je zag haar bij dat meisje in Monneren... bijvoorbeeld even helemaal in haar badpak mm -hmm. zitten. Dus ik moest ook wel even denken aan, aan, aan onze Floortje, hier bij BNN. Dat ze dacht, ja, er, er zit ook een reis. Concurrentie van Yvonne. Nou, er zit een reiselement in dit programma. En, en het is Onzettend lekker gedraaid. Je ziet schitterende beelden. Ja, dat Mag ik nog hier... even terug gaan ja, naar, naar ja. even naar de naar de kern van dit verhaal? Want dat ja. zijn die boeren. Dus het, zijn, ja. het blijft boer zoekt vrouw. Ja, of... nou ja, dat, dat zeg je nou wel boer zoekt vrouw, maar het is echt, echt een datingprogramma voor top top agrariërs. top agrariërs. <lacht> Peter Stuyvesant figuur. Ja, je kijkt hier neemt, niet neemt, naar, neemt, maar dit is toch echt een, echt een leuk ding gemaakt. Stap ik. Maar ze gaan ja. zichzelf even voorstellen. Laten we even ja, luisteren hoe ja, Peter ja. Stuyvesant dit is. Oh, wat weer. Misschien kan hij in wel iets voor je. Of Johan in Denemarken? Aletta op Bonaire? Jos in Frankrijk? Of Wim in Tanzania? Nou, die Wim in Tanzania, daar ben jij vol van, hè? Van die man. Nou, omdat het een man is die, die, die als je dat ziet, tachtig man personeel. En um, hij heeft een lodge. Hij heeft een, graan, een graanschuren beheerd. Hij heeft allerlei beesten rondlopen. Hij, hij trekt daar rond. Het is, het, is, ja, het, het is echt heel mooi om te zien. Dus hij, hij zoekt een vrouw. Hij woont ook met zijn dochter. Het ziet er fantastisch uit, dus ik kan me voorstellen... dat een beetje avontuurlijke vrouw zich daar wel aan wil koppelen. Je bent uh, fan, je hebt het natuurlijk gisteren van het begin tot het eind gezien. En ja. jij kreeg uh, van een bepaald moment van de onze vriend Wim een paar... Of nee, van, van, ja, zullen we van Wim even luisteren, een stukje? Een ja. moment met boer Wim, jouw ja. favoriete Tanzania Wim. <laughs> Ik wil zo graag weten wanneer die vlinders wakker worden. Bij Wim niet omschrijven. Rottige vraag, hè? Ja, nee, hou ik niet van. Je nee. je net zegt dat je een vrouw zoekt die jou lekker kritisch ondervraagt. En ik begin nee. ermee en je bent nu al boos. Ja, maar je bent ook <laughs> niet mijn, mijn vriendin. Ik bedoel, uh, ja. Nee, maar dan kan je vast een beetje wennen. Ja, ik merk het, ja. ja je kind ja. Misschien wil jij wel gewoon een heel meegaan. Nee, uh, dat heb je verkeerd. Nee, ze moeten ook niet, niet alles de eigen mening We hebben. Gewoon samen. Gewoon samen, dat staat voorop. Samen staat voorop. Nou, e even. Nou, even, even. Nou, het, het ja. verschil met de vorige boer is, is... dit is toch een hartstikke assertieve man. Zeker. Dus dit is niet een man die even, zoals die andere boer die dan een beetje ineen gedoken zaten en dan zwijgzaam, Want daar, daar ging de wereld uit door, ging dat dan helemaal afmaken. He, mm. van, die boeren waren gewoon autistisch en niet goed. Maar dit is een man die zegt, ah, hoezo, waar, waar heb je het over? Dus dat is maar, toch echt een verschilletje. Maar, maar verlies je daarmee niet de essentie van dat programma dat was juist een beetje dat open, onbeholpen, ja, uh, dat een nou, woordeninslikkende licht. Uh, ja, maar ik, ik in kijk zelf nou, gekeerde. Daar heb je gelijk in. Maar ik dat, dat had ook iets van uh, de, de schaamte TV. En dat was dit niet. Want deze man da, was van, die stond daar en die die uh, stond recht op en die uh, ja, die zei tegen Yvonne, uh, ja, uh, grote mond. Ik wil een leuke vrouw, maar uh, jou hoef ik niet. Ik vond het wel leuk om te zien. Even van de boeren naar de presentatie. Want Yvonne ja. Jaspers presenteert dit programma natuurlijk Yvonne Jaspers gaat internationaal. Je zegt net, Floortje, kijk, pas op je tellen. Want ook nou, Yvonne Jaspers durft in een bikini op een strand nou, te gaan ja Nou, nog niet. Net niet in een bikini. Ik weet niet of ze dat ook aan kan. In de zin van, misschien moet er dan nog iets wat af. Maar ze had, ze had een heel leuke badpak En ze zat op een strand. Dus maar appelleert, dit... appelleert Yvonne Jaspers aan het, aan het internationale gevoel. Ik heb, laatst, ik heb een keer een artikel van een interview met haar gelezen ja, over is... Amsterdam. Dat Amsterdam ja. toch al wel heel erg eng was. En ik denk, nou, in Tanzania, lijkt me toch bloedstollend gevaarlijk dan. Uh, Nou, ze deed het leuk. Ze reed in allerlei grote pick-up trucks in Canada. En ze reed, in Tanzania, ook in zo'n pick-up truck. Ze zag eruit of ze stammen in de hand had. Dus ik vond dat ik vond niet dat ze dat stamelend deed. En ik heb het idee dat ze iets wat uit haar schulp ge gekropen is... en dat de cairo hier echt een goede stap mee heeft Ze maakt zich een beetje zorgen ook dat het programma wel zou blijven bestaan. Dat het te duur was. Dit is nog veel duurder duur. Dit heeft echt BBC-niveau. He, we hadden het hier net al even over hoe mooi het gedraaid ja. is. Schitterende lange shots. Maar was deze extreme makeover voor dit programma... want dat is het dan een beetje... was die, ja. was die nodig, denk je? Ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ja kijk, als je gewoon, uh, gewoon opportunistisch en pragmatisch bent... ja, 4,5 miljoen kijkt, never change a winning team. Dus ik vind dat wel leuk. En dat er nou 3,1 miljoen mensen toch naar dit internationale schouwspel hebben gekeken... we moeten dus nog beginnen. Op 8 december komen pas dus de brieven binnen. Ik vind het wel leuk om, het, om, om te kijken wat voor mensen hier nou op happen. Er zijn toch andere types dan... Ongekend, dus ongekend ja, voor, een, voor een eerste aflevering. En he? dan moet het dus nog gaan groeien, blijkbaar. Dan moet het dus nog gaan groeien. Dus ik vind het echt, het, is, ja, het blijft een wonder dat dit bestaat. Denk even. Denk je dat het, dat, het, dat het ook gaat groeien? Denk je dat het zo leuk gevonden is, deze internationale variant... dat het ook ja, die enorme denk, proporties aan gaat nemen? Ik denk dat, uh, dat dit een, een, een, een, een, een nieuwe stap is. Ten eerste omdat je dat, dat reisgevoel krijgt... en ten tweede omdat het wat opener is. En niet de televisie. Het is echt uh, res, respectabel gedaan. Ik en je nog, gelooft ik, het bijna niet. ik weg. geloof je op je blauwe ogen. Ik wil <laughs> nog één fragmentje. Gewoon nog even één fragmentje omdat ze leuk is. Dit is Jos. Het grootste probleem voor mij is iedere keer ook de, de niet specifiek de taal... omdat ik het niet goed spreek, maar als je echt je gevoel wil uiten... in een andere taal, uh, in, in mijn geval dus in het Frans... Het lukt toch niet zo goed als in het Nederlands. Ik vind je t'aime eigenlijk veel mooier, <laughs> mooier dan ik hou van jou. Ik hou heel veel van jou, staat in het Frans? Je t'aime très très fort. Ja. Niks aan de hand zou ik zeggen, Jos. Ja, maar... Precie... Dat is toch mooi, ja. ja maar... Dat was het. Want die Jos, die had ook spierballen, dat was gewoon echt een best een good looking guy. Moet zijn bril even afdoen en iets aan zijn haar. Maar deze jongen spreekt dus gewoon Frans. Hoeveel Nederlandse jongens spreken er nou Frans die 24 zijn in de Dordogne in een kasteel wonen? Ja, dat, het... dat, ze gaan op zoek naar Nederlandse vrouwen. Hè? Dus niet naar een Française of naar een. Nee, nee, uh, nee. nee, nee dat dat, echt een Nederlandse dat, vrouw. Die moet dus bereid zijn om te emigreren. Ja, die moet bereid zijn om te emigreren. Dat is dan de enige bekrompen er weer aan. Dat je denkt, ja, zoek, rij even een uh, rondje door het dorp. Die Franse meisjes zijn toch ook fantastisch. Had, <lacht> hadden wij natuurlijk al lang gedaan. Maar <lacht> dat, dat wilden ze dan weer niet. Ze wilden dan wel een soort van meisje. Dat paste in dat gevoel. En die ook de Nederlandse cultuur snapte. En je, je zag ook in het dordonje van die goudse kaasplakken. Ik denk van ja, dat, dat, is dan, dat is dan weer het Hollandse ja, in het kneuteren ja, maar de, hallo, Daar gaat dit programma toch ja, over? Kom op. Maar goed, dat is een leuke combinatie. Maar dan, dan nog, die boeren die vond ik echt wel cool eruit zien. En leuk... Uh, leuk praten over hoe ze hun werk deden. Leuk wat ze wilden. Ik vond het echt... ze waren eigenlijk te goed. Ze hadden geen tijd om een meisje te vinden, in plaats van te stuntelig om Precies. een meisje te vinden. Marcos, ik heb zo'n vermoeden dat we in de loop der maanden jou hier nog wel eens vaker over gaan spreken. Want dat, uh, we houden het in de gaten. Dank je wel voor deze in ieder geval. Dit is leuk. Dit is lekker. Dit heet All Things At Once. Althans, zo heet het liedje. Van een beetje dat zich Tired Pony noemt. Ja, dat kan maar zo. Maar <lacht> sommige bandnamen denk je, dat nou, zal wel. Maar de muziek klopt als een bus. All Things At Once all things at once. In those days we were liars In those days we were kings It's not one thing or the other It's all things all at once. Oh, I For show It's years since I've been flagged Nog in die prachtige in those titel. we, were lions. In those days we were kings. Want die heette namelijk... All Things All At Once van Tired Pony. Exit Holland... Een politieke rel in Kenia is niet voor het eerst trouwens, hoor... maar daar heeft nu een bigshot-politicus te weten... gouverneur Evans Kidero, een vrouw, publiekelijk hard geslagen. Voorpagina nieuws. De volgende dag natuurlijk. Onze exit-Hollander Bertil van Vught is in Kenia. Bertil, goedenavond. Hallo, oh, goedenavond. Wie heeft hij geslagen? Ja, um, yeah, uh, Kidero um, uh, sloeg uh, Rachel Shabes. Zij is de women representative van Nairobi. En uh, zij leidde een protest uh, van gemeentewerkers die uh, meer loon uh, wilden hebben. En uh, zij ging op een gegeven moment het vathuis binnen en stond uh, uh, ja, oog in oog met, uh, met uh, Kidero, de, de, de gouverneur. En uh, daar was ook heel veel pers aanwezig. En, uh, het is niet helemaal duidelijk wat er gezegd werd... maar hij sloeg haar uh, met de vlakke hand uh, vol in het gezicht. En dat ten overstaan van, uh, van camera's. Want dat filmpje is meteen op YouTube gepost. Iedereen die heeft het gezien. Uh, hoe, hoe kon het zo dat hij zo zijn uh, beheersing verloor? Of is dat niet duidelijk? Ja, hij uh, gaf een paar minuten na het incident uh, al een persconferentie... waarin hij uh, aangaf dat hij... Uh, zich wel kan herinneren dat er uh, uh, nogal wat promotie uh, was voor zijn deur, maar hij uh, herinnert zich niet uh, dat hij een klap heeft uitgedeeld. Oké, okay. en uh, ik neem aan dat, dat hij uh, daarin een klein beetje zijn geug uh, werd opgefrist door, door het filmpje. Mevrouw Chubes, trouwens, de, de slachtoffer van de klap, heeft hij uh, een interview gegeven? Heeft hij er al iets over gezegd? Zij uh, heeft zondag samen met haar man uh, een interview gegeven op televisie. En uh, wat wel interessant was, was dat eigenlijk haar man voornamelijk uh, het woord nam. Uh, die was als mijn woordvoerder van, van haar, terwijl ze zelf toch ook niet uh, op hun mondje gevallen is, uh, wat ik net laat te vertellen. Mm -hmm. uh, maar hij zei uh, dat uh, ja, ze eigenlijk wachten op een uh, excuus naar hun hele gezin uh, toe... En dat hij, dat hij uh, dan uh, mogelijk uh, het Kidera dan wel uh, ja, vergeeft. Um, het, is, het is heel duidelijk dat Kenia nog steeds een certain, uh, enorme mannenmaatschappij is. Want uh, eigenlijk iedereen die ik er vrijdag uh, over sprak van, uh, van de mannelijke kant, die zei van nou waarschijnlijk heeft ze er uh, ja, wel naar gemaakt. Want ze uh, heeft het vast wel verdiend. Dat was de reactie van de, de meeste mannen die ik zag. ja, ik het zeggen, maar de, de, de vrouw heeft dus inmiddels wel aangifte gedaan. Gaat het, gaat het gevolg hebben voor deze gouverneur, ondanks het feit dat heel veel mannen achter, zijn, achter hem staan of is zijn carrière nu over? Ja, dat, dat zou je denken vanuit een de westers -west -west perspectief. Maar uh, ik, ik verwacht eigenlijk dat het uh, met een schiffer af gaat, uh, gaat lopen. Er is mogelijk wel een rechtszaak later deze week, maar er is eigenlijk al de kans dat de, de vrouw de aanklacht intrekt. Overigens heeft Kidero zijn kant gezegd dat zij hem betast heeft in zijn edele delen. Okay. En dat dat de reden was waarom hij de klap gaf. Nou goed, ik heb het vermoeden dat deze soap nog eventjes doorgaat daar in Kenia. Bertil, dankjewel. Uh, op ons Twitter-account vind je trouwens het filmpje van de klap. Dat uh, kun je zien op BNN Daarmee zijn we bijna uh, aangekomen bij het nieuws van 9 uur. Zometeen gaan we praten. Ga ik praten met twee jonge Syrische dames. Ilona Shemoen en Juman Fatal. Uh, ik zag jou net, Ilona, heel erg naar het nieuws kijken. Je houdt alles nauwlettend in de gaten van minuut tot minuut. Want het is best spannend op dit moment. Ja, ja dat klopt. Uh, ik, houd, ik zit sowieso al bovenop het nieuws aan het sinds het begin van de, van de onrust in Syrië. Ja. En het is nu inderdaad dat, dat er steeds tegenstrijdig nieuws naar buiten komt... Uh, ook met wat betreft chemische wapens in Syrië... en ook uh, het, de, de stemming in het congres en Senaat. En dat gaat zo snel allemaal. Ik probeer het wel een beetje, een beetje te volgen. Ja, het lijkt erop alsof er nu een heel klein beetje een soort opening komt vanuit Rusland... en, en misschien heb, heb je daar vertrouwen en een beetje geloof in... Uh, nou, Rusland heeft uh, aan, aan Syrië gevraagd, aan de Syrische minister van Buitenlandse Zaken... om zijn chemische wapens onder toezicht van de internationale ja. gemeenschap te stellen. En dat is een enorme concessie van, van Rusland en Syrië naar de rest van de wereld toe. En ik, als, als daarvan gebruik gemaakt wordt, van die, van die opening, zou er misschien, zou er ja. misschien de interventie afgewend ja. kunnen worden... en zou er misschien middels dialoog een, een oplossing bereikt We kunnen worden. We praten daar zo meteen uitgebreid over verder, ook aan tafel Erben Wennemars. Ja. Tot zo meteen aan de klok van 9 uur. M. M. M. Dit is Radio 1.